De helft van de vira reizigers is de afgelopen dagen niet op tijd op hun bestemming gekomen, dat concludeert de NS. Tweederde van de reizigers had een vertraging van een kwartier. Een iets kleiner deel was langer dan een half uur extra onderweg. Sinds de snelle Vira-treinverbinding tussen Nederland en België zondag in gebruik werd genomen, hebben zich elke dag technische problemen voorgedaan. Een NS-woordvoerder legt uit waar dat dan ligt. De oorzaak ligt dat als een trein te laat vertrekt, door wat voor omstandigheden dan ook, eh, ja, je die vertraging maar heel moeilijk meer inhaalt. Dat kan echt uren duren. Um, en het ligt aan het wennen van machinisten die op deze trein op deze baan rijden. Het ligt uh, aan de nieuwe dienstregeling. Het ligt aan een, uh, een partner, de Belgische partner met wie we moeten samenwerken. Ook dat uh, vergt een bepaalde afstemming. En morgen gaat de NS directie naar België voor overleg met de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. PVV-leider Wilders zegt veel doodsbedreigingen te hebben ontvangen. Na zijn uitspraak dat de dood van de grensrechter in Almere een Marokkanenprobleem is. De afgelopen week is hij ongeveer twintig keer bedreigd, zegt hij. De PVV noemde het vorige week onterecht dat na de dood van de grensrechter vooral wordt gesproken over een voetbalprobleem. Volgens Wilders is er een Marokkanenprobleem en zijn politieke media blind voor racistisch geweld. Japan beschuldigt China van het schenden van het Japanse luchtruim. Een Chinees patrouillevliegtuig zou in de buurt van een aantal betwiste eilandjes in de Oost-Chinese zee hebben gevlogen. Japan stuurde meteen 8F15's de lucht in en beklaagde zich bij de Chinese autoriteiten. Kort daarvoor zouden er ook Chinese patrouilleschepen in de buurt zijn geweest. Het conflict over de eilandjes leidde in september op, toen Japan de eilanden kocht van een Japanse investeerder. China vatte de aankoop op als een vijandige daad. Er is geen hoop meer voor de bultrug die gisteren bij Tessel is gestrand. Volgens de stichting Eco Mare, die vanochtend is gaan kijken, heeft het geen zin meer het dier naar dieper water te slepen. Gisteren werd de 12 meter lange bultrug weer naar dieper water geduwd, maar na een uur zwom die opnieuw een zandbank op bij het eilandje Razende Bol. De Koninklijke Marine zou vanochtend nog proberen het dier weg te slepen, maar daarvoor lijkt het nu te laat. Dan het weer nog zon- en wolkenvelden, een koude zuidoostenwind en temperaturen rond het Vriespunt. Vanavond van het zuiden uit winterse neerslag, mogelijk met ijzel. Morgen veel bewolking en periode met regen, veel wind en 3 tot 7 graden. Awb Verkeersinformatie, geen files meer op de Nederlandse wegen. Wel een bericht van de spoorwegen, want tussen Den Helder en Annapolona rijden geen treinen. Doorzaken is een kapotte bovenleiding en de vertraging meer dan een uur.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 Radio 1, de gids.fm met de behoorlijke plekkenhorst. Goedemorgen, wat is de positie van Nederland in de wereld? En dan heb ik het niet over de lengte en breedtegraden. Maar over het succes of de Achilleshiel van onze buitenlandse handel. Over Nederland als bondgenoot in de westerse wereld. En over de rol van Nederland in Europa. Volgende week praat de Tweede Kamer hierover. En wij doen dat vandaag al. Met topdiplomaat Ben Bot, Europa-kenner Alfred Pijpers... en voorman van de levensmiddelenindustrie, Philip ten Oude. Een groot sterrenkundige overleed onlangs. BBC-presentator Sir Patrick Moore. 55 jaar lang deelde hij zijn kennis over het heelal met de kijkers. Een groot professional zou je denken. Maar in werkelijkheid was Moore een amateur. Opmerkelijk zegt u, nou niet eens, want sommige van de beste wetenschappers waren dat ooit ook. En Menno Bentveld spoorde ze op. En als je zwanger bent, mag je van alles niet. Maar is dat niet wat overtrokken? Debat dus zometeen. En wilt u een kijkje in Mijn Universum? Surf naar degids.fm Je kunt veel zeggen over de nieuwe Vira-treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Maar niet dat die snel is. Sinds de trein vanaf zondag op dit traject rijdt, is er al herhaaldelijk sprake geweest van vertragingen, uitval, vervoer met bussen. En gekscherend wordt al gesproken van de Aldi-trein. De gemeente Den Haag gaat in januari onderzoeken of er alternatieven zijn voor de Vira. En niet eens zozeer vanwege de huidige ellende. Aan de telefoon Wethouder Verkeer van Den Haag, Peter Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook als de Vira wel goed zou functioneren, gaat u toch op zoek naar een alternatieve intercity-verbinding tussen Den Haag en Brussel. Waarom doet u dat? Omdat de vira niet in Den Haag stopt. Nee, eigenlijk. dat is duidelijk. Ja, ja, dat is heel simpel. En u wilt wel dat hij daar stopt? Ja, dat was ook afgesproken uh, met de Belgische regering. Uh, die zouden een treinstel aanschaffen om die verbinding Den Haag-Brussel te kunnen verzorgen. En dat hebben ze niet gedaan. En daar zit u dan? En daar zitten we dan. En daarom zoeken wij naar een alternatief. Welke alternatieven heeft u voor ogen? Nou, eigenlijk uh, natuurlijk willen wij dat de Belgen de oorspronkelijke afspraak nakomen. De Nederlandse regering moet niet aanvaarden dat de Belgen uh, hun afspraak breken. Dat is één. Maar als dat dan zo is, dan zeggen wij... Misschien is gewoon een intercity-verbinding zoals die er ook was met de Benelux... wel een heel goed alternatief. En dat alternatief gaan wij onderzoeken. Eigenlijk de oude lijn weer terug dan. Zoiets, ja. Kan dat? Dat kan. Is er genoeg plekken op het spoor? Uh, wij krijgen nu geen berichten dat dat niet zou kunnen... En bovendien, internationaal treinverkeer is in principe geliberaliseerd. Dus daar kunnen andere aanbieders zich uh, melden. Nu wil uh, Brussel, of tenminste in ieder geval de Belgen... willen dolgraag praten ook, uh, in ieder geval met NS, juist vanwege die vertraging... en vanwege het verouderde materieel. U zegt, ja, de Belgen hebben ons ook iets uit te leggen... omdat ze dat extra treinstel niet hebben aangehaakt. Nou en kan daar iets yeah, bereikt worden dat u toch de NS wellicht ook een boodschap meegeeft? Nou, ik, ik, uh, dat hoop ik. Maar mijn boodschap is luid en duidelijk. Den Haag heeft die internationale treinverbinding eh, naar Brussel nodig. En eh, linksom of rechtsom, die zou er toch moeten komen. Zal ik ook wat alternatieven noemen? Want de supersnelle Thalys, die is er natuurlijk ook. Dan moet je wel even naar Rotterdam, maar dan kan je naar Brussel. En als hij toch rijdt, die Vira, dan kan je ook in Rotterdam natuurlijk opstappen. Dus het is niet ja. zo dat u er niet kan komen. Waarom uh, neemt u daar geen genoegen mee? Omdat het niet was afgesproken, afgesproken was dat Den Haag... Acht keer per dag die trein zou krijgen, dat is één. En in de tweede plaats, toen de afspraak gemaakt werd, was de internationale sector in Den Haag nog maar de helft van wat die vandaag de dag is. Hij is nog toegenomen zelfs. Hij, hij is veel groter geworden. We hadden toen ongeveer 15.000 werknemers in de internationale sector in de Haagse agglomeratie. Nu 30.000. Dus het belang van die rechtstreekse verbinding is toegenomen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer ook nog over concurrentie op het spoor. U zei al, dat is mogelijk, dus wij denken wel dat er die, bijvoorbeeld die Benelux-trein weer terug kan komen. Stoptreinen uh, zijn bijvoorbeeld ook een optie. Is dat iets voor nee, u ook? Nee, nee. Kijk, we, we denken wel over een gewone intercity. Kijk, als je van Den Haag naar uh, Brussel in een stoptrein moet uh, gaan zitten, dan kom je er natuurlijk nooit. Nou ja, duurt even. Ja, dat duurt wel even, ja. Nee, wij willen een gewone Intercity die de Benelux-trein. Wat denkt u in januari te bereiken? Behalve dan dat u eist dat die afspraak wordt nagekomen? Nou, in de eerste plaats, het is heel goed om met marktpartijen te gaan praten... over wat zo'n verbinding precies uh, uh, met zich meebrengt. De ins en outs ervan. Daar en welke ik... partijen zijn dat met wie u dan aan tafel gaat? Nou, ik heb inmiddels met uh, drie vervoermaatschappijen... die in Nederland al actief zijn, uh, contact gehad. Dus het, er zijn voldoende gegadigden en belangstellers. Andere aanbieders van openbaar vervoer? Ja. ja. En die hebben ook, er wel oren naar? Het gaat overigens, als het uh, uh, over een intercity gaat, niet alleen om Den Haag, maar bijvoorbeeld ook om Dordrecht. Dordrecht wordt ook overgeslagen door de, door de VIRA en door de Talis. En tot nu toe hadden die ook een rechtstreekse verbinding. En voor Dordrecht is dit ook een behoorlijke klap. Januari, nog even wachten. Nou ja, dan starten we met het onderzoek en dan hebben we nog twee of drie maanden nodig. Maar um, dan weten we veel meer. En dan ga ik opnieuw naar de staatssecretaris en naar de Tweede Kamer... met de vraag, hier hebben we het alternatief. Um, we hadden een afspraak met de Belgen, die is niet nagekomen. Dan moet dit maar. Wethouder Verkeer Peter Smit van Den Haag. Hartelijk dank en veel succes natuurlijk. Graag gedaan. Ja, en uh, hij kan heel goed surfen, maar ook prima zingen. En bij dit nummer denk ik altijd aan die ruisende palmomen en die blauwe golven.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 Waiting, waiting, wishing van Jack Johnson. De Gids. fm. Mijn beste boter, bijzonder strijkzaad. echt lekker. Echt Ja, dat waren nog geen tijden. Nederland als één groot exportproduct. Maar wat is daar nog van over? Volgende week wordt in de Tweede Kamer... de begroting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken behandeld. Maar in het regeerakkoord speelt het buitenland een zeer bescheiden rol. En veel blijft onduidelijk. Wij nemen alvast een voorschot op het debat... met Europa-kenner Alfred Pijpers, jarenlang werkzaam bij Klingendaal. Met Filip den Oude, directeur van de FNLI... de brancheorganisatie van de levensmiddelenindustrie... Bij mij in de studio. Heren, goedemorgen. En vanuit Den Haag ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Ook voor u uiteraard. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Bot, om dan ook maar met u te beginnen. In het uh, regeerakkoord is amper plek voor het buitenland. Bent u daarover verbaasd? Uh, nou, ik ben daar wel over verbaasd. Uh, omdat iedereen weet dat Nederland uh, het moet hebben van zijn buitenlandse handel. We verdienen ons brood uh, grotendeels in het buitenland... En dan zou je denken dat je juist aan het buitenland bijzondere aandacht besteedt. Dat komt ook een beetje tot uiting in uh, de woorden economische diplomatie die voortdurend gebruikt worden om ja. aan te geven dat ons buitenlands beleid zich valt daarop moet richten. En dan zeg ik dus op mijn beurt nou als je dat zo belangrijk vindt dan moet je het woord diplomatie moet je dan ook uh, duidelijk uh, te zeggen, definiëren en daar moet je ook veel aandacht aan besteden. En ik heb het gevoel dat het omgekeerd op het ogenblik het geval is, dat men dat instrument dat bij uitstek verantwoordelijk is uh, voor, uh, als het ware, uh, dat promoten van Nederland in het buitenland, dat dat ernstig wordt verwaarloosd omdat buitenlandse zaken, uh, zeggen financiële kortingen krijgt opgelegd, ...die het heel moeilijk maken om dat uh, postennetwerk, zoals dat heet, om dat goed in stand te houden. Dus ja. ik uh, vind het wel merkwaardig dat je aan de ene kant uh, zegt uh, dat je dat uh, als het ware wil promoten, wil bevorderen... ...want dat dat voor Nederland zo belangrijk is, zeker in deze tijd van crisis. Uh, maar dat je als het ware je instrumenten verwaarloost en ze zelfs reduceert. Meneer Den Oude knikt instemmend. Dat is ja, iets wat natuurlijk. u natuurlijk. Ja, wat meneer Bot zegt, het, het postennetwerk, de landbouwatossiers... zijn voor de grootste economische sector van Nederland... en de grootste bijdrage aan de Nederlandse export... Uh, van zeer groot belang altijd geweest. Uh, en nog... Die hebben we hard nodig uh, om die markten uh, waar we onze positie heel hard moeten bevechten ook in stand te houden. Um, uh, uh, ik ben het ook eens met de heer Bot dat er het, het accent uh, niet erg duidelijk is. Dat vragen wij ons ook af met het nieuw gevormde uh, uh, ministerie van Buitenlandse Handel. Waar veel meer aandacht is uh, uh, voor de koppeling tussen ontwikkelingssamenwerk en handel. Uh, ja, en wat ons aan gaat, we moeten vooral eerst geld verdienen, en dat hebben we hard nodig. Want die Nederlandse economie, dat gaat toch niet zo lekker hebben we van de week nog gehoord. En dat geld verdienen we voor een behoorlijk stuk in het buitenland. Meneer Peiper, mag uur? ik uh, jij ja, uiteraard bijvoorbeeld? Ja, heel even te zeggen. Ook een misverstand dat die ambassades alleen maar bevolkt worden door diplomaten van buitenlandse zaken. 30 tot 40 procent van de ambassades worden bevolkt door landbouwattachés, verkeersattachés en attachés, sociale attachés, dus die er ook voor zorgen... dat ook in al die andere terreinen hè, waar we ons brood verdienen... En dat die ook goed vertegenwoordigd zijn... en dat die dus hun werk in dat buitenland goed kunnen verrichten. Zij kunnen de weg voor onze plafijen, als het ware. Meneer Pevis, ja. bent u ook zo verbaasd als beide heren... dat er toch weinig aandacht voor is, voor dat buitenland? Nou, het regeerakkoord is natuurlijk wel in de kern, in de eerste instantie... een akkoord over uh, zware economische zaken in het binnenland... en, en problemen tussen partijen. Dus in die zin is uh, het buitenland altijd een beetje een, een randverschijnsel in zo'n akkoord. Um, ik ben het ook eens met wat de sprekers hebben gezegd over uh, die, die, die posten. Dat is ontzettend jammer dat, die, dat daar zwaar moet worden bezuinigd. Ik zou ook wel iets willen zeggen over uh, Europa. En de paragrafen die daarover in staan, die vind ik ook een beetje vaag en onduidelijk. Ik weet niet of dit punt... Uh, Uiteraard, of... daar gaan we zometeen zeker uh, op terugkomen. Maar is er ook een verklaring uh, te vinden uh, voor het feit dat we steeds toch iets meer wellicht naar binnengericht zijn, meneer Bot? Ja, dat denk ik wel. De heer Pijpers geeft het ook al aan. Het land is natuurlijk in crisis. We hebben te maken met grote interne problemen. De burger kijkt natuurlijk juist naar die zaken, zoals zorg, zijn pensioen, zijn huren. Dus het is ook begrijpelijk dat politici die daarop worden afgerekend, op de eerste plaats naar die onderwerpen kijken. Dat is één verklaring naar mijn mening. Een tweede verklaring is dat ik wel eens het gevoel heb dat uh, veel van de bewindslieden weinig uh, buitenlandervaring hebben. En uh, nou ja, niet erg warm lopen voor zaken die het buitenland betreffen. Dat is jammer, want zoals we het net gezegd hebben, we verdienen toch voor 70 procent ons brood in dat buitenland dus wat meer aandacht, ook van andere ministers dan alleen de minister van buitenlandse zaken zou zeer welkom zijn. Nou, laten wij dan toch even over de grenzen kijken. At a time of uncertainty, this day reminds people across Europe and the world of the Union's fundamental purpose to further the fraternity between European nations. Now. Ja, Het fundamentele doel van de Europese Unie is de samenwerking tussen de leden te vergroten. Herman van Rompuy was uh, dit, voorzitter van de Europese Raad... zei hij bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede voor Europa. Uh, heel kort, heren, is er vannacht dan ook weer een belangrijke stap in die samenwerking gezet... door bijvoorbeeld het akkoord over het Europees bankentoezicht, meneer Pijpers? Het is wel een stap, um, maar die banken, dat bankentoezicht betreft een sector... Is toch een, technie, een, beetje een economisch financiële sector die ons wel raakt... maar die in de politieke zin nog geen verrijkende gevolgen heeft. Het is wel zo dat die plannen van Van Rompuy die zijn ook aan elkaar gekoppeld. En hij zegt dat het bankentoezicht is de eerste stap naar verdere... ook economische integratie en monetaire integratie... en uiteindelijk naar een politieke unie. Nou, daar bent u enigszins bevreesd voor. Dat perspectief is wel riskant en daar uh, verliezen wij ook de tweede. De Kamer veel invloed op zaken waarvan ik denk dat je die beter toch in Nederland kunt uh, blijven beslissen en dat daar een uh, ja, het is een machtsgreep is een beetje een sterk woord, maar het is wel zo dat Brussel probeert toch bevoegdheden te krijgen over onze economische politiek. Denk maar aan het regeerakkoord. Een aantal zaken zullen wij in dat regeerakkoord niet meer zelf kunnen beslissen in de toekomst. Een regeerakkoord wordt dan een beetje een akkoord tussen Den Haag en Brussel en dan moet de Tweede Kamer heeft dan het nakijken. Ik geloof dat is een verder liggend Als een soort hoor. contract dat, wordt het dan eigenlijk, het, dat wordt afgesloten. Ja, nou ja, die contracten die Van Rompuy voorstelt, uh, dat zijn eigenlijk contracten over de inrichting van onze begroting, de keuzes die wij maken voor onze economische politiek, voor, uh, voor het onderwijs, voor de zorg, voor, uh, dat is nog niet specifiek uitgewerkt. Maar als dat gebeurt, ja, dan heb je toch een beetje het nakijken in, in Den Haag, uh, wat, wat die democratische controle ook betreft. En ik geloof dat dat wel een zorgelijk punt is. Niet dat bankentoezicht, dat is een, een sector die inderdaad een, een veel steviger toezicht behoeft. En dat is op zichzelf best positief... dat die bankenunie, zoals dat dan heet... nu eh, rond gaat komen. En meneer Bot, deelt u die dus zorgen ik van meneer ja. Pijpers? Ja. Nou ja, ten dele. Op de eerste plaats uh, stel ik vast... dat er de afgelopen jaren natuurlijk... Een enorme uh, voortgang is gemaakt... Uh, in die, nou ja, uh, zal ik maar zeggen integratie van, uh, van, de, van de 27 landen stap voor stap, en dat wordt wel eens vergeten... zeker als je nog eens twee of drie jaar terugkijkt waar we toen waren en waar we nu beland zijn. Um, ik vind op de tweede plaats uh, dat we ons ook niet zulke grote zorgen moeten maken... Om juist, omdat juist die sectoren... die de heer Pijpers aangeeft... nu nog in het verdrag van Lissabon zijn uitgesloten. Dus onderwijs, zorg... pensioenen, eh, huizen... enzovoort. Dat is allemaal, valt allemaal... niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie. Dus daar is ook een verdragswijziging... voor nodig. En zover zijn we nog niet. Ik denk dat wat nu belangrijk is... is dat die bankenunie... Eh, dat die verder gestalte krijgt. Want eh, laten we wel zijn... de economische crisis vindt zijn oorsprong... in een bankencrisis. Als we dat behoorlijk kunnen regelen, denk ik dat we een enorme stap voorwaarts hebben gemaakt. Philip den oude van de levensmiddelenbranche. We hebben al gehoord, uh, Nederland ja, is eigenlijk voor driekwart afhankelijk van het buitenland. Grotendeels ook van Europa. Maar is Europa ook echt zaligmakend voor de handel? Nou, zaligmakend, het is wel een plaats waar wij ons geld verdienen. Dus, uh, hoe... Maar blijven we dat doen? Daar moeten we punt 1 zelf hard voor knokken. Want we verliezen marktaandeel. En wat natuurlijk erg belangrijk is... Um, om op die markten goed te kunnen blijven, blijven acteren... en daar ook toegang uh, toe te houden... is dat er in al die markten het vertrouwen is dat de consument ook weer koopt. Want dat is niet alleen in Nederland zo. Dat zien we in heel Europa. Dat blijft en nog en even dalen, he? En daarvoor is het natuurlijk ook wel belangrijk... dat ook de Europese politiek ervoor zorgt dat het vertrouwen in de financiële sector, maar daarmee ook in de economie... weer terugkomt en dat die consument weer gaat besteden... zodat wij onze prachtige producten vanaf Gibraltar tot aan de Noordkaap... Uh, aan de Europese consument kwijt kunnen. Maar nu waren er gisteren ook mooie cijfers. Uh, we zijn gestegen in import en export, 6 procent maar liefst. Maar daaruit bleek ook dat juist de handel met de Europese landen wat terugloopt... en juist de handel, handelslanden buiten Europa wat aantrekken. Moeten we toch dan niet een beetje die blik gaan verbreden? We moeten natuurlijk naar alle markten kijken. Maar voor de levensmiddelen zijn er natuurlijk wel enige beperkingen. Het type product wat wij maken... en waarvan we veel hele mooie producten maken. Wat doen wij goed overigens in uw branche? Uh, heel goed. nou Punt 1, hebben we hebben een hele steady kwaliteit wat wij, wat wij produceren. Dat kunnen we ook tegen lage kosten doen. We hebben een hele hoge productiviteit. hoge graad van voedselveiligheid. Veel kennis van de industrie. Dus we maken mooie producten. En... Uh, die, kunnen, die kunnen we overal, uh, overal prachtig kwijt. Maar het is natuurlijk wel zo... Kijk, een potje appelmoes... Um als het laten we zeggen, over de Pyreneeën gaat... dan is het transport al meer dan het product zelf. Dus uh, de markten waar wij veel geld verdienen op dit moment... liggen heel dicht bij ons. En dan praten we over een straal van 600, 700 kilometer... Van, uh, van, uh, vanuit Hilversum gezien. Dus je wordt zelf al een beetje beperkt, min of meer? Natuurlijk, dat ligt in de aard van onze producten. Wat wij in andere landen als industrie doen... is zorgen dat we daar kunnen investeren. Uh, en, ook, en ook daar is overigens natuurlijk dat hele postennetwerk van belang... dat onze ondernemers uh, daar toegang krijgen om fabrieken te bouwen... en hun kennis daar ook... Uh, in lokale markten te kunnen sluiten. komt toch die economische diplomatie ja. weer even omhoog. Heel graag. <laughs> uh, meneer Pijpers, heeft ja. Nederland uh, duidelijk genoeg gemaakt... wat u betreft wat wij eigenlijk uh, verder nog willen of zijn we een beetje aan het, aan het drijven? In het regeerakkoord zijn er een paar specifieke punten gemaakt... over Europa en ook de grenzen. De regering wil dat er geen grotere afdrachten komen... van Nederland aan Brussel. Zelfs is het ook zo dat wij bepaalde beleidsbevoegdheden... van, van Brussel willen terughalen. Bijvoorbeeld op de landbouwpolitiek. Ook op het gebied van steunfondsen en regionale fondsen. Dat geld, zeggen wij, kunnen wij eigenlijk zelf ook wel besteden. Dat is, de, dat is het ene punt. Maar aan de andere kant... Uh, is het toch niet helemaal duidelijk... hoe ver wij willen gaan met die politieke unie. Dat ze een lange termijn perspectief. Ik weet dat uh, het nog niet zover is. Dat zei de heer Bot ook zo net. Maar er zit wel in de pijplijn, ik noem het maar even de federale pijplijn, zitten er ideeën en plannen uh, die zijn uitgebroed door, uh, ja, ik noem het toch maar federalisten, die niet altijd uh, een optimale gemeenschappelijke markt voor <tus> ogen staan, maar die willen bevoegdheden naar Brussel halen en dus bevoegdheden weghalen uit Den Haag. En die krachten, die ook wel uh, in het plan van, van van Rompuy zijn die aanwezig. Ja, dat vind ik toch een beetje zonde. Wij hebben een paar jaar geleden, de heer Bots al zich dat uitstekend herinneren in 2005, nee gezegd tegen de Europese Grondwet, uh, dat is goed vertaald in achtereenvolgende kabinetten dat je de rem moet zetten op bepaalde politieke aspiraties van Europa, dat je niet moet werken naar een Europese eenheidsstaat. En uh, ik mis een beetje in het regeerakkoord, en ook in de opstelling van de regering, is het mij niet duidelijk wat, uh, uh, welke kant dat uitgaat. We weten uh, dat uh, in zo'n akkoord ook niet, want het zijn hele gevoelige onderwerpen. Ik zou niet weten precies wat de heer Timmermans bijvoorbeeld voor ogen staat. Hij was in de tijd heeft hij meegeschreven aan die Europese de Europese grondwet. Als minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Als hij was toen. Nee, in de eerste instantie was hij, zat hij in die Europese conventie die meeschreven aan die grond. Dus toen was hij voor de Europese grondwet. Als staatssecretaris daarna heeft hij erkend, hij heeft het nadrukkelijk gezegd... het politieke primaat blijft bij de lidstaten zitten. En dat vind ik wel van belang. Dat, dat is een, een wezenlijk punt, ook in de Nederlandse democratie. Dat je, dat je moet zeggen, een aantal zaken blijven wij echt in Nederland doen. En die grens tussen Europa en Nederland, die heeft de regering nog niet scherp getrokken. Ik denk dat veel mensen daar wel behoefte aan hebben. Meneer Bot? Zijn wij uh, nog niet um, duidelijk genoeg geweest? Moeten wij wat duidelijker zijn en zeggen... Ja, zo'n totale Unie zoals men bijvoorbeeld nu ook voorstaat... daar moeten we nog e toch nog even steviger op die rem trappen? Nou, ik denk dat uh, wij niet de enigen zijn uh, die die filosofie uitdragen. Uh, die wordt gedeeld door uh, zeer veel landen uh, van de 27... Uh, waaronder met name natuurlijk de nieuwe Oost-Europese uh, lidstaten. Dus ik maak me er niet zoveel zorgen over. Ik vind het veel belangrijker... ...dat we nu eerst eh, ervoor zorgen dat alles wat met de crisis samenhangt... ...en wat dus we zeggen, de eurozone en de Europese Unie als geheel eh, bedreigen... ...dat we die elementen wegwerken. En dan kom ik opnieuw terug op die bankenunie... ...want die bankenunie is niet alleen maar toezicht. Er zitten een heel aantal andere technische aspecten aan... ...maar als die geregeld wordt... ...dan is er natuurlijk meer bevoegdheid overgedragen aan Brussel... ...maar dat hoeft niet zo ver te gaan... Dat we als het ware de eigen bevoegdheid over onze begroting of over de inrichting van onze staat verliezen. Dat wil Duitsland niet, dat wil Frankrijk niet. Uh, dus ik ken eigenlijk geen enkele staat die zo ver wil gaan. Natuurlijk uh, begrijp ik dat de commissie en meneer Van Rompuy uh, ambitieus bezig zijn om te kijken hoe ver ze kunnen gaan en daarvoor een heleboel proefballonnen op laten. Maar het is aan de lidstaten uiteindelijk om te besluiten en ik ben er vast van overtuigd dat we nog niet zo ver zijn. Dat wij binnenkort, weg, alle zaken die ik net al eerder genoemd heb, dat we die moeten overdragen aan Brussel. Meneer Pijvers, heel korte reactie hierop, want nee, meneer, meneer, meneer zo, Bot is natuurlijk presentatie... niet zo... In die presentatie van die plannen wordt voortdurend gezegd dat ze onomkeerbaar zijn. Dat vind ik een beetje een zorgelijk begrip in een politieke democratie. Dat is ook het beleid van de eurozone, de Europese Centrale Bank. Ja, die eurozone is onomkeerbaar, daar kunnen we niks meer aan veranderen. En ik denk dat je wel moet kijken of je niet ergens een verkeerde weg bent ingeslagen... en misschien ook weer ergens een nieuwe afslag zou moeten nemen. Heeft ons land... Ja, want heeft ons land nog wel een goed imago? Nou, in het wij buitenland. Hadden, uh, niet zo'n goed imago, <laughs> nou, helder. Uh, de in toenemende mate een slecht imago. Maar uh, we zijn heel hard bezig op het ogenblik. Dat merk ik wel. En daar moet ik dan weer een pluim op de hoed uh, van deze regering steken. We zijn hard uh, bezig om dat slechte imago weer, uh, nou ja, weer wat op te poetsen. Want ons uithangbord, nogmaals, in het buitenland is belangrijk. Als je je brood verdient in het buitenland, dan moet je een mooi blazoen hebben. Uh, en daar moeten geen mo uh, Polen -meldpunten, uh, uh, zeggen acties in Brussel, uh, waarbij we... Overal op de remtrappen, ik zeg vaak, je kan best tegen iets zijn, maar doe het op een vriendelijke manier, leg het goed uit, uh, dan uh, uh, wik je veel begrip voor je standpunten. En dat is belangrijk, dat we dus naar buiten dat imago oppoetsen, laten zien uh, dat we graag met andere mensen samenwerken, <clears throat> dat we ook qua ontwikkelingssamenwerking ons best blijven doen. Het gaat vaak dus om de toon. Zij, Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Hij uh, ging in gesprek met Philip den Ouden, directeur FNLI, de Nederlandse levensmiddelenbranche. En Alfred Pijpers, Europa specialist Jarenlang werkzaam bij Klingendaal. Hartelijk dank, heren. Zometeen, dank. onder meer nog: uh, is er wel of niet gemarteld om Bin Laden op te kunnen pakken? Daarover is controverse in Amerika. En mag een zwangere vrouw dan helemaal niets meer? Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van juwelier Fred Hunt uit Amsterdam. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Dat komt overeen met de eis van de officier van justitie. De 20-jarige man had de juwelierszaak in oktober 2010 overvallen. en hij schoot Hunt daarbij in zijn buik. De helft van de vira reizigers is de afgelopen dagen niet op tijd op hun bestemming gekomen. Volgens de NS speelt de nieuwe dienstregeling een rol bij de problemen... en moeten ook de machinisten die op het traject rijden erg wennen. PVV naar de Wilders zegt veel doodsbedreigingen te hebben ontvangen... na zijn uitspraak over de dood van de grensrechter in Almere. De PVV noemde vorige week het onterecht dat na de dood van de grensrechter... vooral wordt gesproken over een voetbalprobleem. Volgens Wilders is er een Marokkanenprobleem. En er is geen hoop meer voor de bultrug die gisteren bij Texel is gestrand. Volgens de stichting Ecomare, die vanochtend is gaan kijken... heeft het geen zin meer het dier naar dieper water te slepen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen, ook amateurs leveren een grote bijdrage aan de wetenschap. Menno Bentveld zocht het uit... Maar nu eerst, cat power. New York, Cat Power. Vara, de gids.fm. De Wereldontvanger. Willem Frank de Noot. Je gaat het vandaag hebben over een nieuwe bioscoopfilm... deze week in Amerika in première. Ja, en die film heet Zero Dark 30. Een verwijzing naar het nachtelijke moment dat een team commando's... begon met de aanval op een Pakistaanse compound... waar Osama Bin Laden zich bevond. Nou, normaal gesproken is een spoiler als je vertelt hoe een film afloopt. Nou ja, dan verklap je tijd natuurlijk. Maar het einde van Zero Dark 30 kennen we natuurlijk allemaal. Goedenavond. Tonight, I can report to the American people and to the world de Verenigde Staten een operatie operation die Osama bin Laden, de leader van Al-Qaeda, Glorieus moment voor president Obama. Vorig jaar uh, mei, Osama bin Laden dood. Uh, deze nieuwe film die is geregisseerd door Catherine Bigelow. Je kent haar ja. misschien wel van The Hurt Locker. Uh, een uh, bejubelde film. Ze won een stapel Oscars daarmee. En Zero Dark Thirty gooit ook hoge ogen. Hij wordt ook genoemd als Oscar-kandidaat. Maar er uh, is het niet alleen lof. De film bevat namelijk controversiële martelscènes. Wat gebeurt er dan? Ja, hoe die scènes er precies uitzien, weet ik niet. Want ik heb de film niet gezien. Ik kan alleen afgaan op de commentatoren en recensenten... die de film wel gezien hebben en die er ook volop over schrijven. Wij gewone stervelingen die moeten het nog even doen... met een paar fragmentjes uit de trailer. Can I be honest with you? I am bad news. I'm not your friend. I'm not gonna help you. I'm gonna break you. Any questions? Ja, wat je ja. de woorden was een, een Amerikaanse CIA-ondervrager. Hij staat op het punt om aan de slag te gaan met een terreurverdachte. Iemand die zou kunnen vertellen waar de leider van Al-Qaeda zich bevindt. In het eerste half uur van die film worden terreurverdachten doorlopend onderworpen aan gewelddadige ondervragingstechnieken zoals waterboarding. Wacht even, waterboarding, dat was toch die techniek waarbij je dan helemaal wordt volgegoten met, met water, maar dat... Is marteling. Een gesimuleerde martelingsdood. Uh, over gesimuleerde verdrinkingsdood. Ja, hè, is dat, ja. Juan Mendes, uh, hij is speciaal rapporteur van de Verenigde Naties als het gaat om marteling. Hij is daar heel duidelijk over. Waterboarding is marteling. Het is immoreel en illegaal. Nou, dankzij deze film, uh, Zero Dark Thirty, is dat debat in Amerika over waterboarding weer opgeleid. Volgens de voorstanders is het namelijk geen marteling, maar een speciale ondervragingsmethode. En nu wordt deze film aangegrepen door onder andere David Ignatius. Hij is commentator bij de Washington Post. Om te zeggen: zie je wel Waterboarding werkt wel. This just tells you the story of what happened and uh, there's no question in the record that the film shows and in other research that I've done that the name of the courier who led us to Bin Laden's hideout in Abbottabad emerged in these harsh interrogations. Ignatius noemt Zero Dark Thirty een film die het hele verhaal precies vertelt. Stap voor stap en alles daarin, ook volgens zijn eigen research... wijst erop dat de naam van de koerier die leidde naar de schuilplaats van Bin Laden... in Abu ook echt voortkwam uit die harde ondervragingen. Harde ondervragingen, zoals hij het noemt. Terwijl David Ignatius naar die Martel Sennes keek... Hè, dat, dat vertelt hij ook in het uh, televisieprogramma... Uh, hoopte hij heel sterk dat de ondervragers informatie zouden loskrijgen... uit de terreurverdachte. Hij leefde dus ontzettend mee. Ja. En, zodat de Amerikanen in actie zouden kunnen komen. Ja, leuk voor hem natuurlijk, maar ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen natuurlijk zo positief is over uh, ja, deze film en die martelingen. Dat bepaalt niet, nee. Uh, iemand die behoorlijk kritisch is, dat is Pieter Bergen. Uh, hij is een van de bekendste al deskundigen schreef ook een, uh, een heel dik boek onlangs over de manhunt naar uh, Bin Laden. En volgens Pieter Bergen uh, hebben de CIA-ondervragingen in het echt niet geleid tot de sleutel, zeg maar, uh, de, de, uh, het, het adres van de compound van Bin Laden. Het was jarenlang, zegt hij, jarenlang, ouderwets zoek- en speurwerk, uh, een gouden tip van een buitenlandse geheime dienst moest eraan te pas komen, het filteren nou, van werkelijk miljoenen telefoongesprekken op zoek naar de locatie van die koerier van Bin Laden in Pakistan. En toen de CIA die koerier eigenlijk had opgespoord, volgden ze zijn terreinwagen naar de compound, de compound in Abbottabad. En de speurtocht, die zit ook in de film, maar die maakt volgens Burgen veel minder indruk dan de half uur durende martelscène. Als iemand iets uit een file en het is van een foreign intelligence service, dat is gewoon niet very dramatic scene, as opposed to half an hour uur waterboarding and beating somebody up and and all these other things that happened at the beginning of the film so you know, certainly I don't think the filmmaker's intent uh, to, to make that message but I think a lot of people are going to walk away from the film saying hey ja, wat, wat Burgen vertelt. Veel kijkers zullen straks die bioscoop uitgaan. Die hebben dan de film gezien. En dan hebben ze het idee, ja, we hebben Bin Laden gepakt... dankzij marteling. Dat beklijft. En dat vindt Burgen heel zorgelijk. Want uit een opiniepeiling blijkt dat 41% van de Amerikanen... het gerechtvaardigd vindt om terreurverdachten te martelen. Vijf jaar geleden was dat nog 27%. Nou, Pieter Burgen, hij is nog vrij gematigd in zijn oordeel. Er zijn ook columnisten en bloggers die echt vinden dat... regisseur Catherine Bigelow en scenario-schrijver Mark Ball pro Martelfilm hebben gemaakt. En wat vinden zij zelf dan van die ophef? Ja, volgens Mark Bol, de scenario schrijver, was dit wat te verwachten, juist omdat Marteling van terreurverdachten zo'n controversieel onderwerp is. And people will bring to the film what they want in terms of their political points of view. But uh, it's obviously not, we don't obviously advocate torture. Ja, Mark Bol, hij zegt: "Mensen komen met hun eigen politieke overtuiging naar deze film kijken en ze pikken er precies uit wat het best in hun straatje past." Maar om te zeggen dat zijn film Marteling promoot... dat vindt hij een heel verkeerde voorstelling van zaken. Zero Dark Thirty dus, ja. Oscars gegarandeerd... en draait begin, vol, begin volgend jaar in de Nederlandse bioscoop. Willem Frank -O, dankjewel. dank oh. En deze muziek betekent natuurlijk wetenschap in de gids.fm. En vandaag heeft dat wel een beetje een amateuristisch tintje, Menno Benson. Het uh, is een amateuristisch item, ja, dankjewel. Uh, nee, ja, afgelopen zondag uh, uh, overleed een groot Engelsman, Sir Patrick Moore... Hij presenteerde 55 jaar lang het BBC-programma The Sky at Night. televisieprogramma over sterrenkunde. En alles kwam langs, hè, planeten, zwarte gaten. Eh, het langst lopende televisieprogramma met dezelfde presentator ter wereld. 55 jaar. Een imposante man, als je hem ook ziet. Zit hij in zijn studeerkamer eh, met een monocle. En, en, en, en we luisteren even naar het begin van The Sky at Night. Good evening. You know, our solar system is one of the many. One star, the Sun, the planets Venus, Mars, Jupiter, and the rest, and of course, our own Earth. Are there other solar systems? Surely Are the answer is yes. Ah, oh, there solar systems. Ja, Mooi, prachtig. Uh, hier is hij nog 88 jaar oud. En alles ademt wetenschap rond deze man. Um, he, als je hem daar ziet zitten in zijn uh, werkkamer. Met, met, met wereldbollen eromheen. En het is, een, het is een, een groot wetenschapper. Zie hem. Maar ik las in de Volkskrant uh, dat hij helemaal geen wetenschapper was. Niet. Dat hij uh, tenminste niet in de huidige betekenis van het woord. Hij was uh, autodidact. Zichzelf allemaal aangeleerd. Uh, een amateur wetenschapper. En daar heeft Engeland een rijke traditie in. En ik vroeg me af, hoe zit dat hier in Nederland? Uh, met amateurwetenschap. Het heeft natuurlijk toch een beetje een negatieve bijklank. Hè? Ja. Uh, amateur, Amateurwetenschap. Alsof een amateur per definitie minder zou weten. Uh, ik belde met professor Dr. Frans van Lunteren... hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschappen... Universiteit Leiden en ook in Amsterdam uh, doseert hij. En hij vertelde me dat er tot 1850 ongeveer... veel meer amateurwetenschappers in Nederland waren. Uh, sowieso in Europa, maar ook in Nederland. En... Hoe dat kwam? Dat heeft er vooral mee te maken dat het onderscheid tussen uh, wat we nu als professionele wetenschappers zien en amateurwetenschappers uh, goed beschouwd niet of nauwelijks bestond. Uh, omdat de meeste uh, wetenschappers in die tijd geen specialistische opleiding hadden genoten en daardoor ook de hele kloof tussen professionele en amateurwetenschappers niet was, uh, was dat veel meer een soort uh, ja, geleidend spectrum waar, uh, waar wetenschappers veelal een hobby was van een maatschappelijke elite met belangstelling voor natuurwetenschappelijke zaken. Dus de meeste beroemde wetenschappers voor 1850... dat zijn mensen die wij nu zouden zien als amateurs hebben... en geen, uh, geen specialistische opleiding en veel... We verdienen ook niet hun dagelijks brood met uh, wetenschappelijk onderzoek. Naar Menno, wil dat dan zeggen dat bijvoorbeeld... heel veel grote wetenschappers uit het verleden ook gewoon amateurs waren? Uh, ja, inderdaad, wat, uh, wat Van Lunt al zegt. Het waren veelal rijke he heren en dames die de tijd hadden... om G zich met hun hobby, met hun, hun fascinatie bezig te houden. En uh, daar dan ook in exceleerden. En daar zitten uh, grote namen bij. Ja, het geldt eigenlijk voor de, voor de meeste wetenschappers. Nou, we hebben natuurlijk mensen als Antonie van Leeuwenhoek... die uh, uh, als een soort uit de hand gelopen hobby zich met uh, microscopie bezig hield. Het geldt uh, in zekere zin zelfs voor 19e eeuwse wetenschappers... als Charles Darwin. Die man die heeft nooit voor zijn brood gewerkt. Hij woonde in, uh, eerst in Londen, later in een buitenhuis net buiten Londen... waar hij uh, zonder enige betaling uh, als een soort zeer verdienstelijke amateur... wel op een heel erg hoog niveau weliswaar... maar zijn onderzoek deed en zijn boeken schreef. Hij voldoet niet aan het moderne beeld van een wetenschappelijke professional... Ja, nee. wat, wat hij ook zegt, hè, van Leeuwenhoek. Die was eigenlijk uh, lakenkoopman, uh, <laughs> geloof ik. Of uh, handelaar. Mooi, mooi verhaal. Toch? En dan toch zo'n zo, zo zo beroemd... een van de een beroemdste Nederlandse wetenschappers geworden. Kijk, vooral voor beroepen als uh, jurist en medicus... waren er al wel veel langer opleidingen. Universiteiten bestaan natuurlijk al veel en veel langer. Uh, uh, dus je had een rechtenfaculteit, medische faculteit. Maar voor bijvoorbeeld natuurwetenschappen, natuurkunde, biologie, de chemie... dat uh, gold dat niet. En in, in, in den beginnen waren mensen gewoon thuis aan het, hè, op, op zon. Zolderkamers of op de, de zolder van hun kasteel aan het experimenteren, aan het hobbyen, ook met de sterrenkunde hè, naar boven kijken. Uh, en rond 1850 verandert dan dat academische landschap. Er vindt een professionalisering plaats. Van Lunteren daarover. De universiteit verandert rond die tijd van een, een school in een, in een onderzoeksinstelling. En langzamerhand ontstaan er laboratoria. Er uh, wordt ook van studenten verwacht dat zij hun studie afronden met zelfstandig onderzoek. En ook hoogleraren zelf gaan dan onderzoek doen in die laboratoria. En daarmee uh, worden ook de opleidingen totaal anders. Want er was eigenlijk geen specialistische opleiding voor een, voor een natuurkundige... of een bioloog of een scheikundige. En dat verandert uh, ook in de, in de halverwege de e eeuw... als die opleidingen hoogtempo hoog tempo specialiseren... en we een situatie krijgen die eigenlijk een beetje lijkt op de huidige. Dat iemand zes jaar lang getraind wordt en gedisciplineerd in een bepaald vakgebied... en dan over bepaalde skills, vaardigheden beschikt... Die, die anderen niet hebben. Ik wist dat eigenlijk niet, dat het pas rond 1850 zo veranderde. Maar er is nee. dus heel veel veranderd. Maar ja. Ja, zijn er nu dan nog wel amateurwetenschappers die ook nog een belangrijke rol spelen? Of is het helemaal klaar? Nee, zeker. Die heb je en die zijn ook heel belangrijk. grote rol, bijvoorbeeld in de veldbiologie, uh, al die waarnemingen, vogeltellingen. Ja. We horen er natuurlijk in vroege vogels vaak over. Verandering in de natuur. Nou, Dat zou allemaal niet door een, een handvol boswachters uh, gedaan kunnen worden. Nee. Uh, archeologie, onderwaterarcheologie met name. Er wordt verschrikkelijk veel gedoken door amateur onderwater-archeologen... en ontdekt ook, uh, Nou, dat is allemaal onbetaalbaar voor universiteiten. In de sterrenkunde ook. Ik zei het net al, gewoon een potje omhoog kijken... met een, met een goede, mooie kijker, waarnemingen doen, tellingen doen, registreren. Of, dat is ook populair, je computerkracht beschikbaar stellen ja. voor de wetenschap. Dan, dan maakt een universiteit s'nachts gebruik van jouw computerkracht... en dan kunnen ze heel veel data uh, analyseren. Maar goed, veel wetenschap is nu geprofessionaliseerd... Geprof pro geprof ook nadelen, zegt Van Lunteren. Er is een kloof ontstaan tussen de professionele wetenschapper enerzijds en de gewone burger en de politicus anderzijds, die zich helemaal niet meer met wetenschap bezighoudt. Dat speelt zich voornamelijk af in laboratoria, op universiteiten. Wat, wat weten wij daarvan? Uh, we weten nauwelijks wat zich daar afspeelt. En daar schuilt een gevaar in. Wetenschap is een ongelooflijk belangrijke factor geworden in onze maatschappij. Heel veel Politieke keuzes zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inschattingen. Denk aan klimaatproblematiek, gezondheidszorg, landbouwbeleid, geluidsoverlast en dergelijke. Uh, die politici die, die doen een beroep op wetenschappelijke kennis. Maar die kennis zelf die is eigenlijk voor het brede publiek nauwelijks controleerbaar. En dat betekent dat wij politieke keuzes moeten maken. Al is het maar als, uh, door te stemmen op, uh, voor bepaalde standpunten of voor bepaalde partijen. Zonder dat wij eigenlijk beschikking hebben over het vermogen om die kennis... Uh, ja, om daar een goede inschatting van te maken. En dat is denk ik wel een beetje een probleem. En is er ook een oplossing daarna? Nou, wetenschap, wetenschappers moeten vooral heel veel en goed blijven communiceren. En vooral ook duidelijk maken dat sommige dingen nog niet helder zijn of onzeker. Hè? Niet alles is is klip en klaar, bijvoorbeeld uh, geluidsoverlast op Schiphol... meteorologie, weersvoorspelling, klimaatverandering, uh, zeespiegelstijging... als bepaalde uitkomsten nog niet zeker zijn... en dat moeten wetenschappers dus ook gewoon uh, daar eerlijk uitkomen, of nog niet bekend, dan wil dat niet zeggen dat het slechte wetenschap is... maar het is inherent aan de wetenschap dat er wordt gewerkt met onzekerheden. En dat moet dus ook... De politicus en ook de burger gewoon uh, weten. Dus als een wetenschapper niet direct met een antwoord komt of zegt: Ik moet er nog eens even over nadenken, daar niet die wetenschap op, af op afrekenen. Maar zo, dat hoort erbij. Want ook Sir Patrick Moore die durfde regelmatig in zijn shows te zeggen: We just don't know. Dus als je meer van wetenschap weet, dan begrijp je dat. Dankjewel, Menno Bentveld. De als je zwanger bent, dan mag je geen rauw vlees of rauwe vis eten... geen zacht romige rauwmelkse kaas en al helemaal niet roken en niet drinken. Maar daar blijft het niet bij, want als je het echt goed wil doen... moet je je houden aan een waslijst van verboden. Zijn de risico's dan zo onoverkomelijk groot of is het enigszins overdreven? Daarover aan het woord Patricia Schutte van het Voedingscentrum... vanuit de studio in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. En aan de telefoon Rebecca Visser, verloskundige in Groningen. Ook voor u goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vervangt uw collega Simone Valk uh, ja, met wie we eigenlijk zouden praten. Maar zij is uh, bij een bevalling, want uh, die is uh, gaande op dit moment. Ja. Um, mevrouw Visser, steeds weer worden nieuwe wetenschappelijke vondsten gedaan. Uh, recent bijvoorbeeld bleek dat bij uh, paracetamol of het gebruik daarvan... Ja, geslachtsafwijkingen bij jongetjes kunnen ontstaan. Zegt u dan onmiddellijk tegen de vrouwen in uw praktijk... slik dat niet meer? Nee. Ehm... Um... Natuurlijk, natuurlijk is het belangrijk om, uh, dat er onderzoek wordt gedaan en dat dergelijke resultaten ook. Uh, he, um, dat, dat daar wat mee wordt gedaan. Alleen is het lastige. En dan vind ik overigens die paracetamol. Uh, die, die, is, die is me ook nog maar net ter oor gekomen. En dat is nog wel is weer een, een recent beetje een onderzoek, ja, precies. Ja, um, en, en ook nog wel weer een beetje een ander soort onderzoek. als waar, uh, he, waar het, met het met de voedingsadviezen Absoluut. over gaat. Paracetamol is natuurlijk iets wat, wat niet alle vrouwen op hun dagelijkse menu hebben staan en wat je op indicatie geeft. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is dat we ontzettend voorzichtig zijn om aan zwangere vrouwen wat voor medicijnen dan ook te geven. En in dat opzicht vind ik het ook wel een... Uh, he, zoiets als paracetamol werd tot nu toe van aangenomen dat dat absoluut veilig was voor het ongeboren kind. Als er dan aanwijzingen zijn dat dat toch mogelijk niet zou blijken zijn, is dat denk ik voor de hele zorg een goede um, uh, he, om, om nog eens even goed na te denken over hoe alert zijn we erop. Dit is in ieder geval en, iets om in de gaten te houden, maar ja, he, als, als we dat bijvoorbeeld... Maar op indicatie zou het best eens kunnen zijn dat paracetamol toch in sommige gevallen voor een zwangere vrouw, uh, he, in de afweging van de voors en de nadelen, dat het, dat het toch geadviseerd zou kunnen worden om aan een zwangere paracetomoed te adviseren. Zullen we dan toch even naar die voeding gaan, ook met mevrouw ja. Schutten? Want het voedingscentrum heeft bijvoorbeeld een lijst waarop staat... wat niet mag, maar ook wat je juist wel moet nemen, zoals bijvoorbeeld foliumzuur. Uh, wat adviseert u de zwangere vrouwen uh, om nou bijvoorbeeld niet te eten... om het daar even bij te houden of te doen? Uh, vooral uh, doen uh, is... Uh, was mevrouw, Schutten. Me? Ja. Ja, mevrouw Schutten, ja, uh, Vooral wat ze wel moeten doen is gezond eten, maar met uitzondering van uh, rauwe producten. Dat werd in de introductie al gezegd, rauwe vis, vlees en kaas, dat zijn producten die je uh, achterwege moet laten en beperken van uh, koffie- en uh, leverproducten. Maar worst staat er bijvoorbeeld ook op? Ja, ja omdat je ook rauwe worstsoorten hebt uh, en dat weten heel veel vrouwen niet. Maar ook niet. bewerkte worst bijvoorbeeld staat erop? Uh, nee, dat zijn toch wel, uh, uh, er, er wordt gedacht dat salami uh, bewerkt is en dus niet rauw is. Uh, salami, serverlaat, uh, dat soort uh, worstsoorten. Daarvoor wordt geadviseerd om dat, uh, om dat niet te doen vanwege het feit dat ze rauw zijn. Mevrouw Visser, gaat u uw vrouwen in de praktijk dat ook af? Nee, wel, wel um, in het algemeen um, om... om om voorzichtig te zijn met rauw vlees. En inderdaad, uh, uh, als het gaat over het eten van rauw vlees... om daarvan te zeggen, nou, als zevenie hoeft dan niet. Maar bijvoorbeeld een salami? De kom... Wat zou u daarover adviseren? Ik begreep trouwens dat het om de nitriet ging in dit geval. Dat Daar kunnen kleine hoeveelheden nitriet in zitten, uh, inderdaad. Ja, dat die dan twee. wel wellicht weer kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Ja, en dan, en dan komen we toch op een... Eh, op, überhaupt is het, uh, het advies om geen rauw vlees te eten gaat over de toxoplasmoseparasiet en, um, en natuurlijk gaat het tegenwoordig ook om uh, de Listeria-bacterie... die ook in, uh, in, in vacuümverpakte uh, producten toch kan zitten. We moeten, we moeten ons wel realiseren dat het gaat om hele um, uh, he, kleine kansen op ellende. En natuurlijk is het zo dat een vrouw uh, er goed aan doet... om bepaalde voedingsadviezen in acht te nemen. En toch doet ze er ook goed aan om, um, he, om, om bijvoorbeeld goed te kijken... naar waar heeft ze uh, zin in in de zwangerschap. Vrouwen hebben vaak al een ander voedingspatroon als ze zwanger zijn. Als we dan als zorgverleners ontzettend hameren op alle mogelijke taboes... dan zou je kunnen voorstellen dat het ertoe leidt... dat vrouwen dermate niet meer weten wat ze moeten eten... dat ze er eigenlijk alleen maar ongezonder van gaan eten. Mevrouw Schutten, is dat zo? Nou, dat moeten we zeker voorkomen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want het accent moet toch liggen op gezond eten. Dat is ook waar wij als voedingscentrum voor staan. Gezond eten is nummer één. Maar uh, de, het, het klopt inderdaad dat er nu uh, die worst in de uh, aandacht is gekomen vanwege nitriet. Maar het advies om uh, geen worstsoorten te eten die rauw zijn... dat bestaat al veel langer zo voor in verband met listeria en toxoplasmose. Maar stel en, mevrouw Schutte, ik krijg tijdens mijn zwangerschap een enorme zin in kruidenthee dat dan doen? Ja, het, het is een voorzorgprincipe als het gaat om kruiden. Dat betekent dat je die producten mag gebruiken. Maar wat we ook zien is dat vrouwen bepaalde uh, trek krijgen in bepaalde producten en dan hun voedingspatroon dusdanig veranderen. Dat ze extreem veel gebruik gaan maken van die producten waar ze heel veel trek in hebben. Dus dat is eigenlijk uh, wat, uh, wat het voorzorgprincipe inhoudt. Dat je uh, die producten waar toch uh, zeg maar uh, het onderzoek uh, of uit duurproeven blijkt dat dat niet helemaal uh, veilig is. Dat je daar, uh, als je je daar enorme trekking krijgt, dat mag je gebruiken. Maar wees er dan uh, voorzichtig mee. En ga daar niet uh, in één keer, omdat je daar zo'n inzettende behoefte aan hebt, je daaraan te buiten. Dat is waar, uh, waar wij voor uh, waarschuwen. En uh, niet zozeer dat het niet mag. Er zijn maar een paar dingen die niet mogen. En daar hebben we het in het begin al over gehad vleeswaren die rauw zijn, vlees die rauw is, vis en, melk, en uh, rauwe melkse kaas. Dat zijn de producten die je echt uh, uit je menu moet schrappen. Dat is trouwens als het gaat om een gezonde voeding en je kijkt naar de worstsoorten, dan is een gezonde voeding bestaat niet voornamelijk uit, uh, als je vleeswaren kiest uit uh, de vette soorten, dan moet je toch kiezen voor de iets magere soorten en uh, ja, dan, dan kom je niet zo snel uit bij al die worstsoorten. Mevrouw Visser, komt er bij u wel eens iemand in de praktijk met, met die lijst bijvoorbeeld in haar hand en die zegt ja ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet eten? Omdat er eigenlijk ja. alleen maar dingen op staan waarvan ik denk: mag het wel? Ja, geregeld. Ik, en wat wij zien is door de jaren heen dat uh, naarmate de lijst met uh, voedingstaboes langer wordt, uh, levert dat voor vrouwen een, uh, een grotere onzekerheid op. En dat vind ik zelf als zorgverlener ook iets waarvan ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om daar wel mee bezig te zijn. He, als een vrouw uh, constant aan het wikken en wegen is of ze zelfs. Uh, hè, of ze zelfs geen stukje appeltaart meer mag eten vanwege de kaneel die erin zit dan, uh, dan kom je in een situatie terecht dat vrouwen daar, uh, dat angstig zijn over of ze het wel goed doen daarmee krijgen ze ook een soort van extra verantwoordelijkheid alsof het aan hen ligt als hun kind later misschien een afwijking heeft, waarbij, waarbij je uh, uh, natuurlijk als het gaat over, als vrouwen een pakje per dag roken, dan is het zonder meer heel erg aan te raden om daar zo snel mogelijk mee te stoppen, maar als een vrouw nog niet wist dat ze zwanger was en een keer een rauwe bistuk heeft gegeten of als ze een keer per ongeluk op een verjaardag een toosje met zalm heeft gegeten en later pas hoort dat ze dat misschien beter niet kan doen, dan is dat nooit een probleem. En dan hebben wij daar soms best wel wat werk van om, uh, om vrouwen daarbij te helpen, om van hun schrik te bekomen. En dat vind ik zelf het grootste nadeel van deze voed voedsel voedsel. Uh, taboes als, uh, als de lijst langer zou worden. Omdat je dus ziet dat het de onzekerheid van vrouwen alleen maar vergroot. Zonder dat het per se zo duidelijk is wat de aangetoonde gezondheidswinst is. Kortom, een beetje gezond verstand moet je af en toe ook gewoon gebruiken. Verloskundige Rebecca Visser vanuit Groningen... en Patricia Schutter van het Voedingscentrum in Den Haag. Hartelijk dank. En wat kan ik dan vanavond nog zien op tv? Nou, ik geef u één tip. Bent u een zoete kou? Kijk dan gewoon even naar de Keuringsdienst van Waarde. Want die onderzoekt de wereld van de rietsuiker. Wat is er bijvoorbeeld waar van het gerucht dat een fabriek op Curaçao... witte kristalsuiker uit Nederland bruin verft? Ja, echt. Kijken of het waar is. Om vijf voor half negen op Nederland drie. En binnengestormd komt Jurgen van den Berg. Met Straks de stelling? Nog even? Ja, Het op. vuurwerkgebruik in Nederland slaat door. Straks dus. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Cliënten klagen. De tuchtrechter heeft hem levenslang geroailleerd. Sterker nog, ik mag mijn beroep niet meer uitoefenen. En de belastingdienst zit achter hem aan. De publiciteit komt over de fiscus. En dan gaat men klagen. Lukt het Teflon Bram om overeind te krabbelen? Ik ga dus in beroep. Morgen in Brands met boeken. Het geheim van Bram Moskowitz. Het is zoals het is. Wim Brands in gesprek met misdaadsjournalisten Marian Husken en Harry Lensing over het verhaal achter de val van een top.